Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederbank. Uw presentatoren vanavond zijn Piet Trocel en Pim Groof. En we gaan op bezoek bij Ton Scherpsel, bekend van onder andere Kajak. Als eerste draaien we de eerste single van Kajak, het nummer Lyrics uit 1973. vanavond in deze aflevering van de Krochten zijn we gezellig bij Ton zijn. muzikant in hart en nieren van pop tot musicals tot theater van kajak naar solo, naar kinderen voor kinderen naar Peter Pan en weer terug naar kajak van basgitaar naar keyboard, naar accordeon naar zanger heb je daar nog wat aan toe te voegen Ton? of vind je dat een mooie lijst al? Nou, het klopt aardig, klopt het, is een, aardig. het is in volgevlucht maar het, het, ja, het klopt aardig ja ja, want het Scherpzeller is niet alleen maar kayak, je bent volgens mij veel meer. Uh, ja, ja, misschien wel. Uh, ik heb ook nog een, een privéleven. Maar laat ik zo zeggen, zonder mij was kayak uh, er niet. Nee, nee. En de rest wel. Ja, je bent wel een constante factor geweest natuurlijk al die tijd. Bij kayak? Bij kayak, ja. Ja, ja, ja. Ik ben uh, uh, bij de oprichting betrokken geweest samen met Pim Koopman. Ja en destijds ook nog Max Werner die uh, bij de, het begin zat wij studeerden met z'n drieën aan het uh, Hilversum Muzieklyceum. en uh, het, was, het lag tegen het conservatorium aan, maar, maar was het niet als je, als je flink je best deed, dan mocht je door naar Utrecht, maar dat deden wij natuurlijk niet, dus dat uh, zover is nooit gekomen, bovendien hadden we het wel druk met de wind op een gegeven ja, moment ja, goed, ja. Ja. en uh, ja, dus vanaf uh, uh, 72 zijn we hiermee bezig geweest, okay, met wat ja. Ja. Ja. ja. Hoe is eigenlijk begonnen? Want hoe is jouw muzikale opleiding, of jouw, uh, jouw ouders bijvoorbeeld? Hoe ben je in de muziek gekomen? Uh, mijn moeder, de familie van mijn moeder, uh, zat wel in de muziek. Okay. Uh, haar, haar, uh, um, niet haar ouders, maar in ieder geval die waren wel muzikaal, maar haar zus en haar man. Die hebben een muzikale carrière, hun kinderen ook. Mijn moeder zelf speelde viool, maar uh, niet, niet beroepsmatig. En, uh, ik ben op een gegeven moment uh, in bandjes gaan spelen, basgitaar. Ja. Uh, ja, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment uh, wou ik van de middelbare school af. En toen zeiden mijn, mijn ouders zeiden ze dan... Ja, uh, allemaal leuk en aardig, maar je moet al een soort van <laughs> opleiding gaan volgen. Ik was 16. Hè, dus uh, je ja, moet al ja. een soort van opleiding gaan volgen, 17. Oh, yeah, yeah. Dus ik dacht van, nou ja, ik speelde basgitaar in een bandje. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga contrabas doen. Nou speelde ik al klassiek piano, ik had, ik had, ik had pianoles. Oh, oké, okay. ja. Yeah. Niet fanatiek, maar ik had het wel. Ja. En uh, ja, toen heb ik uh, toelatingsexamen gedaan op dat uh, muzieklyceum en... Uh, ja, we waren eigenlijk, we hadden eigenlijk, en dat, dat geldt ook voor Pim Koopman in dit geval, want die mm -hmm. zat ook, die zat wel uh, op, een, op een andere school, maar ook uh, ongeveer uh, drie HAVO niveau, zeg maar, vier HAVO geprobeerd. Ja, ja, ja. En uh, ook die ging uh, voortijdig af. Okay. En we hadden dus de opleiding niet om, om, uh, om in het muziekale systeem terecht te kunnen komen. We, hadden, we moesten gewoon een paar klassen meer hebben. <laughs> ja. Maar goed, we waren dermate getalenteerd, bleek dat we mochten. Oké, okay. ja. Dus, uh, nou ja, en op diezelfde uh, school, muziekliseum, gaf de vader van Pim les. Uh, oh. Die uh, werkte ook net als mijn vader bij de Omroep. Mijn vader werkte bij de Wereldomroep. Okay. En Pims vader werkte bij het Radio Philharmonisch Orkest als slagwerker. En dus die gaf slagwerk oh. op het Oké. Okay. En daar heeft hij Pim en Max lesgegeven. Ja. Want Pim die was ook de drummer eigenlijk, he, initieel. Uh, nou, initieel. Ja, hij was uh, in, in Kajak was de drummer. Ja, ja oké, okay, sorry. Ja. Maar in de bands daarvoor uh, speelde ik bas en dat deed hij af en toe gitaar. Ja. Dus dat was ja. uh, een uh, wisselden wel eens van plek. Ja, want ik heb nog van High Tide Formation, ik weet niet of ja. hij daarin gespeeld heeft. Vluffie ja, ja. nog uh, geluisterd, die gaan okay. we ook uh, straks draaien. Oh, grappig, hè? ja. <laughs> ja. Uh, ja, nou, dat was ons eerste singeltje uh, ja. met uh, Giel van Praag en... Uh, uh, nog een drummer. De Rond van de Werf. Ja, je hebt verder nooit meer iets in de muziek gedaan. Giel van Praag wel. Die is toch bij Veronica terechtgekomen? Ja, nou, ja, zijn vader die. was natuurlijk Max van Praag. De, de, oh, nou. Ja. Destijds uh, ja. de Max van Praag met uh, zilverdraden tussen het goud. <laughs> en uh, zo nog wat uh, ja, ja, tuurlijk, uh, uh, ja. onsterfelijke melodieën. En die had een platenketen uh, okay. uh, in Utrecht. Ah, ja. Die had iets van vier of vijf uh, platenzaken ah, in Utrecht. Dat ja, kan ook. En, uh, dus daar lag een connectie met allerlei platen uh, firma's en Dureco kenden ze goed. Dus wij mochten ja. uh, voor Dureco een singeltje opnemen. En dat, uh, dat was fluffy. Nou, nou, ik was geen uh, hele erg ijverige uh, student, nee. maar ik pik al heel snel dingen op, hè. dus ik, ik kan wel ik kan muziek lezen, maar ook niet. speel nee, nee, niet starten. heel makkelijk van blad. Ik kan het wel opschrijven, allemaal, maar uh, ja, dus dat krijg je dan toch mee. Ik, ik ja. ben wel wel degelijk uh, klassiek beïnvloed, maar ik ben op geen enkele manier ben ik een, een, een, een expert of een of een purist of wat nee, dan ook. Ik, nee. uh, ik, Gehandeld. Je hebt jezelf veel aangeleerd eigenlijk. Heel ja. veel, ja, heel veel absoluut, ja. ja. ja. Maar ik moet je zeggen, ik heb natuurlijk op, die, op dat muziekenseem, toen ik, daar heb ik ja. uh, contrabas gestudeerd dan. Daar heb ik wel vrij veel opgestoken van okay. hoe, je, hoe je strijkers en zo moet, uh, moet arrangeren en hoe ah, dat werkt. Ah, dus ja. het ja. heeft wel degelijk invloed ja. gehad, die Dat geloof ik erio. ook wel, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. En ik was van de straat. <laughs> ja, niet lang, want je ging niet meer Niet zo heel lang, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dat is een beetje uh, jammer. Ja, het was een mooie tijd natuurlijk, want je zegt, uh, ook een van je waren de Beatles, hè? Die, kan, ja, die waren natuurlijk ook al een tijdje bezig. She ja, she dat was you wel, zeg maar, uh, uh, als je het over popmuziek hebt, yeah. was dat wel het eerste belangrijke wat, uh, wat voorbij kwam. Dan ben je echt door gepakt. Dan ja, denk ja ik, Nou, dat wil ik gaan doen. Ja, ja. ja. ja die, die eerste singeltjes van hun en She Loves You and, uh, I want to hold your hand, dat was voor mij wel zeg maar de trigger. Ja. Van oh, zoiets. Dat ik ja. nog niet. Ik was nog te jong om daar zelf iets mee te willen. Ja. Maar het maakte het wel wakker, absoluut. Ja, ik ook. Ja, want ja, we zijn allemaal weer even oud. Dus we, we kennen denk ik de opkomst van de Beatles. En de, ja, die 60, en 70 jaar natuurlijk. Ja, de toppenflop. Ja, met top uh, ja, uh, top, uh, dat stok, van paard, Ja, helemaal stok. En ja, uh, uh, ja dat was natuurlijk. Uh, en, top en Tussen 10 plus. Nou, dat was later hè? Ja, jaar 70 toch ergens? Nou ja, ik heb, het, ik heb het nu over de jaren 60, de opkomst ja, van de Ja, Beatles. dat is waar natuurlijk. Ja. Ja, en je ja. hebt uh, tussen 10 plus en 20 min had je nog ja. met Jos Brink. Ja, Brink. stok. Jos nee? Brink. Brink. Ja, en dan had je gewoon 1,5 uur in de week popmuziek. Wow, nou nou. <laughs> ja. ja, dat was wat. Ja. Maar goed, vanaf dat moment ben ik er erg heen gaan interesseren. En uh, ja, uiteindelijk zelf opgepakt, dan ben ik zelf liedjes gaan schrijven. Dat stelde ja. toen nog niks voor natuurlijk. Ja. En uh, Ja, en kom, echt samen met Pim Koopman, dat was, dat was gewoon... Uh, ja, dat was ideaal, Zo Lennon en McCartney. Nou, ook ja we, we schreven niet zozeer veel samen, maar we deden wel, zeg maar... Uh, okay. We zaten altijd in dezelfde bandjes. Ja, ja, ja. ja. Waar uh, vonden ja. jullie meteen je vorm? Hè? Je hebt natuurlijk veel uh, groepen gehad. Ik noem het De Earring. Dus dat is een indie band begonnen. En toen, uh, toen is het op een gegeven moment echt een rockband geworden. Dat heeft zich wat geëvolueerd. Het, het lijkt alsof jullie meteen nee, je, dat, je stijl nee, gevonden nee. hebben. Ja, binnen Kajak wel. Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel bijzonder. Maar goed, uh, we hebben dus uh, uh, die band zeg maar, waar ik eerst in speelde... Met Pim speelde ik bas. En vanuit daaruit ben ik dan contrabas gaan studeren. Om van, van die school af te komen. Maar dat, daar speelden we Jimi Hendrix uh, Toen, repertoire. Uh, ja, dus hebben we ja. Het ja, ook, ook zo'n verleden. Ja. Met z'n drieën. En, uh, in Een Een Dash was ja, dat ja. inderdaad. Ja. Ja. En dat, ja. dat repeteerden we in het schuurtje achter bij Pim. Ja. En uh, zijn moeder, dat was één keer, één keer in de week. Op zaterdagmiddag. En uh, ten, uh, de buurt <laughs> vond dat niet leuk. En uh, Pim zijn moeder trouwens ook niet. Die zei altijd van, uh, jullie hebben twee... Uh, Twee geluidsniveaus. Hard en keihard. <laughs> ja, <laughs> dus, ja, ja. ja Heel grappig. Maar goed, het mocht altijd wel. En ja, ja. Uh, ja, dat is goed. Ja. Dus dat was dan de eerste band. Bolledash. En daarna ja. zijn we met High uh, Tide Formation begonnen. Met ja. Viel van Praag. Dat was min of meer een schoolband. We zaten allemaal op de gemeentelijke uh, uh, scholengemeenschap ja. ja. Hier in Hilversum voor HAVO. Ja, toen in 72... Toen hadden we genoeg uh, demo's en uh, liedjes bij elkaar en toen, toen zijn we... Nou, misschien dat dat zelfs iets eerder was. Toen hebben wij Hans van Hemert uh, oh, ja. wat demo's opgenomen. Ja. En, uh, maar ja, Hans van Hemert die wilde dat we nummers van hem gingen doen. Ja, ja dat ja. zagen wij niet zitten. dat Ja, heel eigenwijs. <laughs> je vaak, Ieder band zou fijn inderdaad. zeggen. Ja. Oh, we mogen de studio in. En ja, het, ja, voetal, in van ja, maar dat wilden wij dus niet. Nee, nee. Want nee. Nee, ja, dat was niet ons, uh, ons idee om nummers nee, van anderen. We wilden echt per se ons eigen, eigen gedoe. Dus hij heeft, uh, we hebben nog een hele oude versie van Mammoth met hem opgenomen. En nog, ja, en nog twee genoeg. nummers. Ja, ja, ja. En, uh, maar goed, dat, dat heeft die, die band heeft hij bij phonogram uh, toen uh, ja. neergelegd. En uh, die hebben ons toen afgewezen. En toen is Giel met dat bandje naar uh, IMI gegaan. Okay. En daar wilden ze ons wel hebben. Ah. Dus, maar Giel uh, had er ook nog een verband mee. Nou ja, Giel Zo, was ja. een soort van ex-pianist, uh, maar nu manager. Hij deed heel veel de zaken. Ja, ja, ja. En terwijl in de, to, ja. toen met High Definition Formation, toen Giel in de band zat, ja. toen is uh, zijn broer Michael, die is van Ajax. Dus uh, uh, niet, ook die ook heeft goed. zeg maar ja. het, het, het was ja. een, goede, was een goede manager geweest. Nou ja, met Dureko, uh, <laughs> ja, Ik heb hem ja. verder drie keer gezien, denk ik hoor. Dat, ja. uh, nou ja. Maar uh, dus ja, zo zat het in elkaar een beetje. Uh, ja. Maar inderdaad wat, uh, wat Piet vraagt, uh, hoe zijn jullie tot die sound gekomen? Dat is inderdaad wel. Uh, Welke sound? Ja. Nou, voor Kaja ook inderdaad. Ja, is wel dat specifiek. is ongeveer de vraag die je, die je niet had mogen stellen. Nou, ja, Wel is hoe je er gekomen bent. Ja, ja. ja ik, ik maak een beetje ja. onzin. Maar, ja, dan grip ik eruit hoor. Dus. Ja, je, je laat alles maar staan. Ik vind het <laughs> prima. Nee, ik, eh, ik, dat ging onbewust. We waren ja? natuurlijk wel aan het luisteren naar andere popmuziek. En, en heel veel naar Yes geluisterd onder andere. Het ja. was natuurlijk een grote band in die periode. Ja, en zoiets willen wij ook wel. Dus we deden sommige dingen, nou niet letterlijk, maar wel stilistisch gewoon na. Okay, en ja. ja, maar goed, we waren 19, weet ik, je wel. Dus... Ik denk dat het, uh, ja, dat klopt wat je zegt. Dat die jaren Als ik zelf ook terugdenk, de jaren 70, 71, 72, ik ben het nu allemaal weer aan het herluisteren. Ja. Uh, Emerson Lake en Palmer, yes, ja, ook, ja. Uh, Genesis, ja. beginperiode. Ja. Ja, en dat was meteen uh, een, en een nieuwe uh, richting, hè, de Zeker. ja Gentle Giant, en op een extreem hoog niveau, wat we ja. hoorden. En uh, dat was eigenlijk wel uh, een soort verwenten waar we ook, dat we dat ineens allemaal binnenkregen. Ja, maar ja, goed, wij ons Maar het klopt dat jullie ook, uh, dat is natuurlijk uniek unieke van Kajak, ik kende geen tweede band uh, uh, in die, zeker in die tijd, die ook jullie pad op durfde te gaan. Of, of mis uh... ik nu hun namen? Nou, misschien meer instrumentaal, maar Finch uh, was toch een ja. eind in die richting, hoor. Ja, maar oké, okay. dan heb je er eentje en dat is een ja. instrumentaal. Maar ja, nou ja, die Super Sister dan. was natuurlijk, dat was niet echt, nee, echt uh, de symfonische niet, rock, wat je was dan zegt, ja, of de ja. rock. Ja. Maar het was toch wel iets experimenteler dan ja. de gemiddelde pop. Uh, ja, zeker. Die, zeker. Maar. zeker. Ja. Uh, maar ze gingen op een gegeven moment stel, uh, wat meer de jazzkant op ja. en dat heeft ons nooit gelegen. Avant-garde jazz, het, ja, was, het was, was heel... Uh, ja, precies, dat was niks voor ook ons. Ook wel uniek, maar jullie zitten toch... Uh, ja, dat was meer richting Soft Machine, wat wij ook wel luisteren oh, hoor. Ja. Het was maar wij waren zopper, meer zitten in ja, de liedjes, ja, altijd geweest. De Canterbury. Uh, en, uh, en zelfs al werden de liedjes wat langer, zeg maar, uh, ja. uh, dan, dan nog bleven het in essentie liedjes. Hè. Ja, okay. En bij ons waren ja. de solos nooit zo belangrijk. Ja, ze hoorden er wel bij, ja, zeker. maar het was niet de hoofdmoot... Uh, van wat we deden maar goed uh, in die periode ja de bands die we net noemden die hebben voor ons geluid wel wel een de, de, de, ja letterlijk en figuurlijk de toon gezet ja. en vanuit daar dan, ja. dan ja. word je wat volwassener je leert erbij ja. en op een gegeven moment vind je je eigen pad ja, maar jullie moeten dat ook gerealiseerd hebben en misschien er ook van genoten hebben dat jullie de, uh, uniek waren in die tijd hè? ik heb er ja, uh... focus vergeten we bijna hè? ja oké okay, tijdens maar niet zo focaal ja, en, niet zo nee, vokaal, maar nee, we, ja, uh, we hadden natuurlijk ja, altijd vokaal... We hadden focus al, nog, het is goed om die het wel ja, te noemen, ja. ja. Maar goed, waar die hun inspiratie vandaan haalden, die mensen die we net hadden, uh, dat is niet, uh, zeg maar, een heel directe voorganger van focus, focus zit weer... Nee, op wij zijn andere. natuurlijk altijd veel vokaler gericht geweest, ja. Ja. altijd in de vorm van liedjes. En, uh, maar goed, de focus was natuurlijk wel belangrijk, eigenlijk ook in de, in, de, in de manier van arrangeren en, en de rol die de gitaar in die muziek speelde. Dat was bij ons natuurlijk ook wel uh, vergelijkbaar af en toe. Ja, dus. Maar bij focus natuurlijk was heel belangrijk de gitaar. Ja, want ze hadden ja. natuurlijk in wezen geen zanger. Nee. Nee, het was ja. instrumentaal. en je dan, Dan had Thijs iets door de microfoon. en ja. De fluit natuurlijk. Hè. Ja, zeker. Maar alles moest ja. via de, de twee lead-instrumenten uh, gebracht worden. Ja. Ja. Bij ons was dat altijd die zanger. Ja. ja. En, uh, dus dat is een wezenlijk verschil. Maar er zit wel degelijk uh, uh, uh, overeenkomst hoor. In, in, in, ja, ja. Ik heb me nooit zo en, gerealiseerd dat uh, de zang het belangrijkste was bij jullie. Ja. Ik vind die totaal. Ook, ook jouw keyboardspel, erg mooi, de gitaar, ja. Meer het geheel, het symfonische, dan... Nee, het is leuk om dat te horen, ja. ja. had ik het nou niet ja, ja, ik gezien. Kijk de platen ja. er maar eens op na. Er is ja. op elke plaat misschien één instrumentaal nummer. ja. We hebben Exception nog niet genoemd. Dat is natuurlijk ook niet direct uh, progrock, maar dat is meer klassiek gebaseerd. Ja. Maar dat, dat moeten jullie natuurlijk ook. Ik, uh, ik las dat Rick van der Linden uh, mee heeft gespeeld op een van jullie. Ja, dat kennen we elkaar goed. Ja, absoluut. Ja. En uh, uh, later hebben Max Werner en Johan Slager nog uh, meegespeeld met Exception. en, uh, ja. dus daar, en we, we, we namen wel eens demo's op bij, bij, bij ja, Rick thuis. Ja, ja. Dus, ja, ja. Dus, dus ja, er lag een hele... Uh, en ja, hij heeft inderdaad meegespeeld op een nummer van Max. En uh, waarvan ik nooit begreep waarom ik dat niet deed. Maar goed, dat, <lacht> dat lag een beetje gevoelig in de band. Ja, ik hoor het, ja. Een uh, <lacht> <lacht> nummer Goldust, hè? Ja, dan precies, dan. Ja. Ja, ja. Max ging toen al zijn eigen gang. Maar dat maakt verder niet uit. Rick nee. uh, uh, was allemaal prima, weet je wel. Dus, ja. uh, dus uh, ja. daar lag wel een... Een, een persoonlijke connectie, maar muzikaal niet zo heel erg. Nee, Ja, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nee, want hoe heb je het componeren geleerd? Niet, ja. heb ik niet geleerd. Nee, gewoon gedaan. Uh, ja, ja, ja. En dat moet je ook leren. En, en, bedoel, dat is ja, ervaring. Je moet het veel doen. Dat je moet het veel je. doen. Ja. En in ja. het begin is het echt niet allemaal geweldig. En, en uh, als dat vind ik dan zelf. Uh, wat het, het leuke daarvan is de is spontaniteit Want je denkt dat je alles kan Als je 20, 21 bent ja, ja, ja, dan, dan ben je jezelf ontzettend aan het verrassen Met alles wat je, wat je ontdekt Een soort kind, kind in, Dat geldt voor de hele band Een soort kind in een, in een speelgoedwinkel Dat heb je niet meer? Nou ja, nog steeds wel een beetje Ja, gelukkig ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, Anders zou ik ja. dit niet, nooit meer kunnen doen ik, ik, nee. moet, ik moet die uh, een soort van onbevangenheid houden ja. en uh, het, het feit dat je nooit als als als je begint te schrijven en begint te spelen je weet nooit uh, wat er van komt nee het, nee het is geen uh, nee dat is uh, waar het ja. is geen formule die je uitvoert weet nee. je dat, nee helaas het kan, het niet uh, nee. nou nee niet helaas niet nee, nee ja tenzij je weet hoe een hit scoort maar uh, nee, nee ik, ik vind het juist wel spannend als je niet weet van tevoren waar het eindigt is. naartoe gaat ofzo alles ja. okay. had ik uh, ja, ja niet meer gezeten denk ja. ik. Als maar je ben je kan. kritisch op jezelf? Heel erg, ja. ja? Heel erg, ja. ja. Zowel tijdens als na het maken. Na het maken ook. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ik, ik kan heel slecht naar mijn eigen... De, ja? ja? Ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Nee, want je hebt wel geschreven over je eigen stem, dat je daar ook wat uh, zorgen, ja, geen zorgen, maar dat nee, je dat moeilijk vond om uh, te gaan zingen. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar dat schrijf je dan heel mooi. Ik zal het even, even opzoeken. Wat je in je blog hebt geschreven, Muziek draait niet om perfectie. Het draait nee. om gevoel en zeggingschap. Ja. Ja, op, op, een combinatie ja. van compositie en stem... die bepaalt uiteindelijk of je geraakt wordt. Dat vond ik erg mooi gezegd. Ja, ja, ik ja, kan dat het niet doet. beter zeggen eigenlijk dan nee, dit. Nee. nee, maar dat is waar. kijk, uh, uh, Welke stem is perfect? Hè? Niemand in de, in nee. de popmuziek is, uh, is nee. een getrainde. Nee. Nou ja, niemand wil ik niet helemaal zeggen. Maar het gaat uiteindelijk om gevoel. Hè? En ja. uh, de ene stem ligt je beter dan de andere stem... Ja. Uh, het lastige bij mij is, ik heb altijd mijn hele leven gezocht naar de goede stemmen voor mijn liedjes. Oké. Okay. Vanaf het begin. Hè? Ja. En uh, de ene keer pakt het beter uit dan de andere keer. Je mm -hmm. weet dat niet. Uh, de ene zanger is hier sterker in, de andere zanger doet dat beter. Ja. En uh, soms zingt iemand perfect, maar het raakt je niet. En nee. soms zingt iemand zo vals als een kraai en toch doet het iets. <laughs> ja, nee, dat exact. is heel ja. erg. Uh, dat weet je ook niet uh, uh, wat er gebeurt uh, uh, als je abba neemt. Liedjes die niet door ABBA gezongen zijn... Ja. Uh, klinken toch... hoe zo. zou het geklonken hebben als ABBA het gezongen zou hebben. Ja. Hè? En dat ja. hebben ze niet van tevoren bedacht... De, die jongens van ABBA toen ze begonnen met ABBA. Nee. Die dachten niet, het moet als ABBA klinken. Nee, dat merkte ze al aldoende. Ja, dat, ja. dat soort liedjes ja. op, uh, op, op... die stemmen heel goed werken. Ja, klopt. Een ja. uh, ander voorbeeld is, is Earth and Fire. Ik heb een, een, een jaartje... of ja. Drie met, uh, met Ursula gespeeld. Zelfs ja. één LP gemaakt met ze. Ja, dat He, en, het. Ja. Uh, maar dat effect wat de, de liedjes van de gebroeders Koorts op haar stem had, of haar stem op de liedjes van de geboeders Koorts, ja, ja. Ja. dat was niet bij mijn liedjes. Wonderlijk, maar, hè? Uh, dat ja, is ja. heel wonderlijk. Ja. En dat is gewoon, dat is, dat is magie. Dat, is, uh, dat kan je niet voorspellen. En, uh, ja. Dus ik heb ook altijd gezocht naar uh, iemand die. Uh, die liedjes, overtuigend. Je ja. moet eigenlijk een liedje zingen alsof je het zelf geschreven hebt. Ja, ja, dat is en in en ons geval ja. is dat best ja. lastig, want er zit veel tekst bij. Dus ja. je moet het, je moet ook, je moet erover nadenken, maar je moet niet horen dat je erover nadenkt. <laughs> ja, ja, dat is best ingewikkeld. Ja. En, uh, in, in dit geval heb ik gewoon de stoute schoen aangetrokken. Ik denk, nou ja, het zal wel. ik ga het gewoon zelf doen. doen ja. Ja. Want ik kan wel weer een andere zanger gaan zoeken. Maar dan staat ja. het weer van mij af. Hè. Nu wil ja. ik gewoon iets hebben wat heel dicht bij me staat. En dat ja. kan ik alleen maar doen met mijn eigen stem. Ja, ja. ja. ja dat is gelukt, en niet ja. iedereen ja. Ja. vindt dat mooi. Dat zal wel. Ik vind mezelf ook niet altijd even mooi. Maar er zit een bepaalde uh, uh, puurheid in. En, en die redders in ja. die ja. op die liedjes wel werkt. Ja. En... Uh, er komt Er In oktober heb ik een nieuwe, heb ik een opvolger ervan. Oké. Okay. Ja. ja. En dan doe ik het weer zelf. En, uh, ja. oh, tegen oh. beter weten in. Nee hoor, nee. nee, ik, nee, ik, nee, nee. ik doe dat, ik, doe dat ik, ik, ik vind het ontzettend leuk om te zingen namelijk. Alleen ja, ik, ik heb een heel beperkte stem. Ik moet daar gewoon ontzettend... Uh, Qua bereik op, en zo. Heel nee. erg aan werken en dubbelen. En, ja, ja. En, uh, ja. Dubbelen. Maar voor, voor koortjes... Uh, uh, Goed. Ja. ja, ik spreek er altijd tussen. Je hoort mij altijd uh, al, al. Dat is heel gek. En, uh, ja. Maar ik zal de laatste zijn die zegt dat, dat, dat, uh, dat ik een mooie stem heb. helemaal Maar het ja. past wel bij de liedjes. Ja, dat is, ja. Dat is een ja. soort van één op één. Wat je ja. nooit met een andere zanger krijgt. Al zingt hij je tien keer beter. Ja. Dat is een heel raar iets. Ja. En dat is, uh, ja, beter is natuurlijk subjectief. Hè? Dat is altijd. Het altijd ja, ja, nee, maar ja, goed, ik beter. Ja. Ja. Zangtechnisch beter. Nee, ik Maar dat is eigenlijk een, een, een zoektocht die ik... Uh, vanaf het begin van mijn ja, loopbaan tot ja. op heden uh, heb en nu het nummer de Kiss van Judy Stilt wat voor Ton heel belangrijk was voor zijn manier van songrijten en het schrijven van teksten en de melodie best wel veel uh, wisselingen geweest binnen kaarken ja. Ja. Ja. ja hoe een komt soort, dat uh, ja nou ja uh, dat, dat is per persoon weer anders oké okay. uh, nou, uh, nou, we ja, hebben ja. natuurlijk ja. veel veel uh, op, op een gegeven moment ook wel zeven man in de band gehad ja, ja. ja. Die houdt Die je geen twintig jaar bij elkaar nee. hè? zeker in nee. Nederland nee. niet nee. want iedereen moet andere dingen erbij doen wij kunnen niet twintig uh, jaar op onze hit ja. steren zo werkt dat nou helemaal niet we ja. kunnen niet de wereld rond en dan ja. uh, jongens uh, Sommige artiesten wel, hè? Die Sommige wel, maar wij, uh, wij niet. En uh, Dus mensen zijn ook gedwongen... Om andere dingen te doen. Moeten keuzes maken. In het begin had je Kees van Leeuwen... die wegging, de, de eerste bassist. Die ging een studie doen. Ja, die... Uh, ja. Ja, zo, en, ja. Sommige mensen gaan inderdaad iets anders doen. Sommige... Dus je hebt dat nooit geforceerd. Want uh, we hebben het natuurlijk net over gehad over een bepaald uh, geluid, een stemgeluid. Ja. Wat, wat natuurlijk is. Maar je hebt ook groepen. Ik denk bijvoorbeeld aan St. Dan, waar ik uh, dan vaak lees. Uh, zij hebben in de studio precies voor ogen wat voor beeld ze willen hebben. En er komt drummer 1, die zit net niet. komt drummer 2. En op een gegeven moment. Dat uh, is ook letterlijk zo gegaan met alle sessie, uh, ja, muzikanten. Het is totdat, het, ja. <laughs> totdat het puzzeltje in elkaar past, omdat zij dan uh, van tevoren. Dat is natuurlijk uh, misschien het andere uitzondering van het creatieve proces, wat jij zegt. Er moeten gaandeweg ook dingen gebeuren en uh, je moet ja, ontdekken nou ja. hoe het klinkt. Maar heb jij wel eens gehad dat je in je hoofd had een bepaald beeld van: ik wil dit zo hebben en ik ben er nou op zoek? En misschien dat je zegt: ja, ik. Uh, er moet een, een, een, er een andere, we gaan op zoek naar iemand die die partij goed kan spelen. Of, ja, Dat is natuurlijk een luxe nou ja, die niet iedereen heeft. Nou ja, het punt is dat uh, uh, wij waren meestal een band met één liedzanger. En die, die ja. zingt het dus. Ik heb het over niet alleen de zang. Ja, maar ja, ik, uh, nou ja, goed. Uh, ook... uh, uh, het, uh, als je een band bent, een band, band, een band, dan band. Uh, zit je aan een bepaalde ja. zetting vast... Ja. En niet iedereen kan alles spelen. Nee, natuurlijk niet. Dat zou wel wat bijzonder zijn. Ja, netwaar. zwaar. Uh, ja. hoewel we met deze band aardig in de buurt komen moet ik zeggen hoor, die de huidige bezetting, dat is een fenomenale muzikanten. Um, maar zeker in, in het begin, iedereen, het was ook voor, voor de meeste mensen de eerste band, weet je, dus het is zoeken en, oh, en kijken gelukkig, waar. Ja. En Steelers Den was denk ik op het moment dat, waar je het nu over hebt, waren ze misschien al 35. Wij waren 20, 21, wat wisten wij? We wisten ja. gewoon niks. We ja. waren alles aan het ontdekken. En voor de eerste keer in een studio. Goh. En uh, dan ga je natuurlijk alles uitproberen. Maar uh, ja, aldoende leert men. Hè? en uh, Van sommige dingen uh, ontstaan zonder dat je er erg in hebt. Uh, het is niet zo dat wij dachten in het begin... wij zoeken een Max Werner op zang. Nee. Nee. We hadden Max en ja. die zong dat. En ja. dat was dat effect. Ja. Op een gegeven moment... Uh, wij schreven ook wel eens nummers. Die waren gewoon te hoog voor hem. Heel okay. stom. Ja, ja. Ja, ja. uh, maar het effect was dat hij met zijn kopstem moest gaan zingen. En dat had weer een bepaald onverwacht effect. Dus wij lieten ons ja, ook ja. weer verrassen. Ja. Ja. Snap je wel? Dus dat was niet, nee. uh, uh, niet vooruit bedacht van ja. we gaan dat nu eens een keer met zijn kopstem doen. Ja, ja. Eigenlijk was het. Ja, het was al opgenomen. En zit, ja. Ja, hij haalt het eigenlijk niet. <laughs> nou, dan maar met je kopstem. Oké, okay, nou dat klinkt eigenlijk ook ja. wel leuk. Ja. Dus zo dat soort dingen. Dat is wel een heel ja. specifiek stemgeluid. Ja, met weer... zijn gewone stem ook wel, ja. absoluut. Ja. Ja, maar... Uh, maar ik vind alle zangers van K.H. wel een specifiek geluid hebben, hoor. Ja, zeker. Het, maar goed, ja. hij was natuurlijk gewoon... Een, dus kijk, voor, voor de mensen zeker van onze leeftijd... Die, die, die, die groeien met dat geluid op, hè? Als, je iets, als, je, als je een fan bent van een band... Terwijl je 16, 17, 18 bent... Ja. Als band, dat win je nooit meer. Als je daarna uh, gaat wisselen van bezetting... Ja. Je wint nooit meer van die eerste bezetting. Al was die heel krakkemekkig. Ik zeg niet dat het het was, hoor. Nee, nee. maar nee. Dat win je nooit meer. Het zit zo in het soort van uh, geheugengegift uh, ja. van de mensen. Daar zijn ze mee opgegroeid. Okay. En al maak je platen die tien keer beter zijn. Ja. Je kan dat niet meer, dat gevoel van, nee, uh, nee. van die jeugd. Hè. Ja. En uh, wat je hebt als je voor de eerste keer met muziek in aanraking komt. En met je favoriete bands. Ja. Dat kan je als ja. band die blijft bestaan. En wisselt van bezetting. Ja. Nee, dat okay. dat, dat kan, je kan niet verwachten dat mensen dat inwisselen. Nee, dat zeggen ze altijd. de muziek die tijdens je puberteit wordt, ja. dat is eigenlijk de muziek die je het mooiste vindt. Ja, ja nee, maar dat snap ik ja, helemaal. Ja, ik heb het ja. zelf ook. Ja. He, uh, ik hoef ook niet allemaal door andere zangeressen te horen. Maar ja, ik zit in de situatie, ik heb een band en we bestaan al 48 jaar. Min 18 jaar moet ik eerlijk erbij zeggen. Maar ja. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik vind je wel heel enthousiast. Klinken ik vind het erg leuk over die... Uh, je hebt een mooie tijd gehad met Kajak en volgens mij. Hè? Uh, hoge, hoge, hoge pieken en diepe dalen, ja, absoluut. Pieken ja. en dalen. Absoluut, ja. Yeah. Ja. ja, want volgens mij redelijk goed verkocht hadden het op hem wel. Maar, ja, heel, heel ja. goed verkocht en ja. ook heel veel kwijtgeraakt door, door corrupte managers en zo. Ook nog, ja? Ja, natuurlijk. Ja, Welke band niet? Ja, zeker in het begin geloof ik wel, ja. ja. Nou ja, wij, ja, kijk, daar kom ik weer op het begin dat we onbevangen waren en jong. We waren dus 1920 toen we begonnen... Ja. En toen kwam er een manager om de hoek zeilen die, uh, die uh, wel van alles wist. En dat was uh, Frits Heersland. En uh, op zich een, een, een briljant uh, manager. Mm -hmm. Want hij bedacht allerlei dingen waar anderen niet opkwamen. Oké, okay, ja. Yeah. Hij was, uh, hij was uh, een meester in het halen van publiciteit. Maar uh, uh, tegelijkertijd liet hij een gigantische puinhoop achter. Uh, dus het, het is financieel aan het eind van de jaren zeventig, begin yeah. jaren tachtig, was het één grote ramp bij ons He, dus, uh, het is dat Irene en ik schreven, ja. maar de rest heeft er niets aan overgehouden aan die band. Helemaal niks. Dat is wel een soort patroon bij veel bands. Ja, je, je hebt dan een periode zo turbulent, ja. artistiek heel succesvol. Ja, hoeveel, je, bent, je bent alleen maar aan het opnemen of on the road. Ja. En ja, iemand moet ook eens naar het geld kijken. Ja. Dat lijkt dan en die deed het toch niet goed gegaan. Er kwam heel veel binnen, maar er ging ja. net zo hard weer wat uit. Ja. En daar ja. hadden wij totaal geen zicht op. He, wij horen iedere keer maar van ja, de installatie is nog niet afbetaald. Ik denk, we zitten, nou, we zitten al vier jaar spelen, al uh, vijf keer in de week. Hoe kan dat nou? Ja, ja. En uh, ondertussen had hij het over, over, over uh, voorschotten, hier vandaan en daar vandaan. En wij zaten op een gegeven moment op 1200 gulden in de maand. Goh, He, ja, toptijd. Ja. Toptijd. He, dus we hadden ja. vol Vredeburg. Ja. Dat is niet veel, nee. En, uh, maar uh, het... het dat briljante wat hij aan de ene kant had, mm -hmm. had hij aan de andere kant. Hij was zo slim. Hij speelde altijd op al, al het moment dat de helft van de band dacht... jongens, hier klopt iets niet. <laughs> ja. dan, uh, dan wist hij het zo te spelen dat de andere helft van de band dacht... nou, nah, het maar, maar, maar, maar, maar, maar, klopt wel. Nee, dus hij speelde iedere keer altijd oh, tegen elkaar heet, uit. Ja. En ja, dat ja. hebben we eigenlijk uiteindelijk in 81... was, was er gewoon geen houden meer aan. Het was, nee. uh, onderling was het heel vervelend... Uh, ja, de successen werden minder ja, en dan steken de problemen de kop op. Hè. Oh, en daarom is eigenlijk kayak 1 gestopt, ja, ja, alleen ja. daardoor. Eigenlijk nou dus ja, dat zijn drie dingen. Hè. Dus ja. uh, uh, Muzikalen waren een beetje klaar. Max die ging ineens uh, uh, hits maken in Duitsland. Terwijl hij twee jaar daarvoor, nou ja goed, hij heeft nummer één in, in Duitsland gestaan met Rain in May. Terwijl hij uh, in, uh, in 1978 zei tegen ons, ik wil nooit meer bij jullie zingen. Ik wil wel wat bij de band blijven, maar dan moet ik gaan, gaan drummen. Ik drummen. Dus, drummen, ja. Ja. dus dacht ik dacht, nou ja, dan ga je maar drummen. Het was geen briljante drummer, maar goed, hij kon het aan. En, uh, en in 1980 ja. gaat hij naar Duitsland in zijn uppie om te zingen. Ik denk van, ja, oké. Okay. Ja, dat doet pijn inderdaad. Ben je jaloers ja. op hem? dat niet niet? Nee, want hij heeft ook heel veel ellende meegemaakt. Ja. Ja. Nee, nee, ik ben op niemand jaloers, echt niet. Maar ik zie wel wat er gebeurt, hè. Ik bedoel, ja. uh, achteraf. En uh, de inconsequentie waarmee mensen redeneren... en dan denken dat je dat voor zoete koek neemt. Maar uh, nee, ik ben absoluut niet jaloers op niemand. Nee, terecht. Nee, nee. Maar zo'n zo fantastische periode die je nu beschrijft... die een soort van einde krijgt... omdat je zegt, van, nou, de band was, was een soort, een soort uh, einde van ook artistiek even. Ja, gewoon, ja het, was, het, was, uh, het was gewoon klaar op een gegeven moment. Soort, weet je, de... de, de was een soort persoonlijke uh, uh, uh, door al die de, de gedoe met het geld. En, ja. en, uh, ja. uh, uh, Max ging zijn eigen weg. En, uh, het was gewoon geen band meer. We waren amper op één ja. foto te krijgen. En, uh, en ja, als ja, er succes weer, ja. minder wordt, dan, ja. dan op een gegeven moment klapt dat. En ja. Ik was er ook helemaal klaar mee. Dus, ja. Ja. Was het gevoel dan heel anders toen je weer doorging? Zeg maar de negen... nee, ja, we zijn in, in 1999 weer, weer begonnen oh, ja. met uh, Pim ja, was... en, uh, ja, en Max ja. ook. Ja. Plus ja, dat was een heel ander andere, andere gevoel bovendien. Ook een heel andere constructie, want wij waren natuurlijk gewoon toen vijf jongetjes. En uh, in 1999 begon, ja, iedereen had wel een carrière daarnaast opzitten. Hè? En, uh, uh, maar toen, toen kwamen Pim en ik, we hadden een aantal jaren alweer contact gehad. Ik had wat demo's opgenomen samen met hem. En uh, uiteindelijk na een of twee andere zangers kwam Max Werner er weer bij. En toen... Ja, toen konden we niet alles dan het kajak noemen. En toen is het weer begonnen, zeg maar. Ah, okay. Maar dat duurde nee. niet lang, want Max was absoluut niet in staat om ons uh, frontman uh, nee? te... Nee, hij had uh, allerlei... Uh, nou, dat zou ik verder niet zeggen, maar... Nee, okay. ja. Ja. Maar frontman vind je ook uh, niet alleen de zang, maar ook die op het podium een beetje show maakt of zo? Nou ja, in ieder geval... Uh, Wat uh, doet, uh, Je ja. teksten kent en, en de liedzang kan, uh, kan doen, die zeg maar. Bakken, ja. Ja. Maar dat, dat, daar was hij absoluut niet toe in staat. Nee? En, okay. uh, toen hebben wij uh, als vervanger hebben wij Bert Herink uh, erbij gevraagd. Oh, nog niet Edward Rekers, die kwam later. Nee, die kwam nog pas later, ja. Oh, okay. ja, ja. ja. Toen met de rockopera's. Toen, we, toen was het zeg maar... Uh, omdat we meerdere rollen nodig hadden voor die, voor die rockopera's... Mm -hmm. hebben we ook uh, Edward Rekers gevraagd uh, okay. om mee te doen. Bovendien ja. uh, verving hij op een aantal uh, momenten verving hij Bert Herink... omdat hij dubbele afspraken had met het Songfestival... waaraan hij meedeed. <laughs> Wij gingen live. Bert Hering en het Songfestival, ja? Bert Hering heeft meegedaan aan het Songfestival voor ons. Dus hij heeft nooit uh, okay, uh, ja, ja, de finale ja. gehaald. Maar uh, ja. wij zouden in Carré spelen met uh, de rock opera Merlin toen. Ja. En uh, toen bleek dat hij uh, in de voorrondes van het uh, zonfestival zat. moest hij daar naartoe, ja. En dus, uh, uh, had hij, als hij gewonnen had, had hij naar Moskou gemoeten. moeten. Dat is toch een carré. Dus hij, uh, ja, toen hebben we, De enige die dat al eerder had gezongen was Edward. Dus uh, Edward we hebben Edward doen, ja. Ja. En toen is dat met Edward gebleven. Ja. En uiteindelijk is, uh, ja. heeft Bert uh, okay. uh, gezegd: Van ik uh, ja, ga andere dingen doen. Ja. En toen is Edward gebleven. Dus, ja. Ja. Het bekendste nummer van Kaijken: Rufus Queen uit 1978. Mag natuurlijk niets ontbreken. Hier komt hij. Lapped in luxury. Snapper vind ik, jij hebt zo'n lange carrière en je moet op ieder decennium ben actief geweest en moet je jezelf kunnen motiveren. Jij put je artistieke inspiratie misschien uit de muzikale wereld om je heen, uit de echte wereld om je heen. Of was je altijd gewoon in staat, geef mij een pen en papier en een tape, ik kan wel, wat ik was van Frank Zappa heb gehoord, ik kan altijd wel componeren. Ja. Dat, dat, is, dat is. Ja, klopt. Ja, dan even moet je af. afkloppen, ja. Ja. ja, nee, ik heb. Geen probleem. Uh, nog, ik heb, uh, op, ik heb, ik heb uh, voor theater, ik heb heel veel voor jeugdtheater geschreven. En uh, ik heb meer geschreven buiten Kajak dan voor Kajak. Ja. En, dus, en mo moet je als artiest uh, bezig zijn, uh, moet je er stil bij staan? Dat je zegt: mijn carrière is nu in een soort later, laatste fase, uh, zonder te veel dramatiek eromheen, maar uh, dat moet ik hem. Het moet een bepaalde kant op gaan. Of voel je gewoon fijn om te zeggen. Ik, ik, ik zou wel een, weer een keer een, uh, een lyrics willen schrijven, nog. Of een keer een. Ja, maar die uh, heb een, ik al geschreven. Of Rules is Queen. Ja, maar die of, heb uh, ik al geschreven. Ja, Waarom moet ik mag die ik nog ik... een keer schrijven? Nee, ik zoek altijd iets weet... wat ik nog niet gemaakt heb. Of, ja. een, of een verbeterde versie van. Maar. Uh, nou ja, wat ik net zeg. Ik heb, ik heb zoveel voor, voor theater geschreven. Ook voor Joep. Maar uh, ook voor voor uh, familie musicals hè? dus uh, je, je noemde net Peter Pan, ja. dat was er een van de zeven geloof ik voor Opus ja. One, maar ik heb er dertig gemaakt voor Jeugdtheater van het Plein. Dat is 30 maal drie kwartier. Dus het is niet zo dat ik nee. uh, dat ik tussen 81 en en uh, 2000 stil gezeten zijn En daar heb ik dan mijn muzikale horizon wel erg leren verbreden. Uh, dat heb ik later ook wel weer in, in, uh, uh, toegepast uh, in Kijk, de band uiteraard. Ja, weer, ja. uh, je leert iedere dag wat. Maar uh, ja, mijn, mijn motivatie is, en dat is altijd geweest... Alleen heb ik pas later gerealiseerd... toch een soort van eigen universum bouwen. He? Je eigen uh, wereldje van heleboel liedjes en van een heleboel muziek die bij elkaar een soort universum uh, vormen. Ja, nou, uh, het is heel leuk als mensen daar komen kijken en luisteren en uh, dan hoop ah, ik okay. dat ze daar iets van. Ja, dan moet ik even over nadenken. Een eigen universum. Ja, nou ja, ja het is een groot woord, maar het kan een heel klein ding zijn, zeg maar. Ja, ja. Ja. Nou, ik denk ieder creatief mens of nou een architect die zegt: van, nou, ik heb dat gebouwd, dat, dat ja, gebouwd. Ja, ik wil iets maken schilder, wat er nog niet was. Ja. Ja. Dat is het, het essentie van, van scheppen, van creëren. Dat was het ja, daarvoor ja, nog niet. Oké, Althans ja, niet in die ja, vorm. Ja. Ik zal niet zeggen dat alles even origineel is. Maar in die vorm was het dan nog niet. En dat ja. is mijn motivatie. Ook voor de band. Als ik dat niet had, ik zou ik niet meer in een band ja, zitten, ja. denk ik. Dus dat het is, is niet iets van je wil wat achterlaten of zo. Voor de generaties achter ons of zo. Of, uh, nou, ik heb nou. er liever nu plezier van. Nee nee, ik, nee, nee. Dan heb ik geen illusies. Uh, uh, nee, ook nee. als nee, ik uit de hemel kan, uh, kan kijken. Oh, nou, leuk, zeg, ze draaien Root Speed nog op de radio. Nee, nee, nee. Nee? nee. nee? Oh, nee. Jammer. Nee, ik, nee, ik heb wel iets van, ik wil het nu waarmaken. Ja. Uh, het is, natuurlijk is het een soort geldingsdram, uiteraard. Ja, ja, ja. Maar niet voor na mijn dood. Dat interesseert me echt niks. Nee, nee. En is het gelukt? Ben je nou, tevreden? Ik, ik mag niet ontevreden zijn, moet ik zeggen. nee. Ik, ik heb altijd van mijn muziek kunnen leven. Oh, dat is mooi. Ja. En er zijn uh, best wel uh, meer getalenteerde mensen die dat niet lukt. En Dus je moet, je moet ook een bepaalde ja. uh, doorzettingsvermogen moet je hebben. Zeker. Uh, ondanks, want je, je, ook wij hebben heel veel teleurstellingen gehad. En wat je net vertelde over die manager. Op een gegeven moment hadden we gewoon niks meer. Nee. Nee, echt uh, overwogen om te emigreren. Want als de belasting was gekomen... En die hadden ze afgerekend over datgene wat er bij hem was binnengekomen. Ja, dan hadden we hier niet gezeten, zeg maar. Oh, okay. ja. en, uh, maar ook, ook persoonlijke crashes binnen de band. Dat is ook allemaal niet even leuk. Nee. En, uh, dus het zit, dat, dat bedoel ik. Met, je hebt hoge pieken, maar ook diepe Bedankt. dalen. En ja. uh, gelukkig zijn de hoge pieken uh, tot nu toe, voor mijn gevoel, meer uh, dan in de meerderheid. Maar dat moet je wel tegen kunnen, zeg maar. Je moet ja. er moet wel overheen kunnen stappen. Je moet niet... Blijven terugkijken van oh, oh, wat was dat erg, nee, en, oh, oh, wat zijn er kijken, en ja. Weet je, dat is voor mij, uh, oké, okay, ik, ik kan ervan leven nog steeds. Ja. Uh, dus dat is een bevoorrechte positie, dat, ja, dat ja. vind ik echt. Maar uh, het, het vereist toch een zeker, uh, ja. uh, uh, zeker oogkleppen. Ja. Want hier in Nederland zal het zeker moeilijk zijn om te leven alleen van popmuziek Natuurlijk, of zo. Natuurlijk, dat he? kan ja. eigenlijk niet. Kan niet eigenlijk. Daarom moet ook iedereen ja. in de band moet er iets naast doen. Ja, dat kan ja. niet anders ik bedoel ja dat hebben we gehoord. Het wordt steeds moeilijker worden, dan ook, gaan we, ja, ja. nu speel je niet eens ik bedoel nee, uh, Ga maar eens van je van je cd-verkopen. Ja. Succes! <laughs> ja, nee, dat is gewoon niet te doen. En, nee. uh, en wij zitten al in een niche markt al, met, met kayak. Het is niet ja. dat wij daar, weet je, het is geen route meer. Uh, dus ja. je moet datgene wat je dan uh, wat je doet, niet. moet je zo slim mogelijk aanpakken. En proberen zo'n breed mogelijk publiek mee te nemen. Om er nog iets van te kunnen maken. Maar uh, het niet de illusie dat je hiervan kan leven in Nederland. Het is, ik Composite overleef omdat he? ik zoveel ja. gedaan heb. Oh, daarnaast, hè? zoals de ja. uh, yeah, musicals and, uh, en... En als je ja. schrijft, als ik, er komen nog steeds gelden van 1973 binnen. Ja. Natuurlijk, als, als componist heb je dat. Ja. Ik bedoel, Robby hoeft zijn leven nooit meer wat nee. te doen voor die nee. ene hit. Ja. Nou, Dat is iets meer dan wat ik uh, omzet, maar... Uh, <laughs> nee, ik bedoel maar, dus dat is, ja, ja, dat is ja. een soort van ja. cumulatief ja, inkomen... Ja. En uh, ja, dat is leuk. wie dat schrijft is die blijft, zeggen ze. Oh, ja, dat is ook weer waar. Ja. Dat is een bekend... Uh, ja, Robby heeft het ook uh, gekopieerd, dus dat is ah, helemaal niet uit. <laughs> staat op zijn naam. <laughs> Als laatste in dit eerste uur van ons interview met Ton Scherpenzeel het nummer MacArthur Park van Richard Harris. like the tender babies in your hands and the old man playing checkers by the trees. <laughs> Caracas Park is melting in the dark. All the sweet green ice has flown down. Someone left the cake out in the rain. so long to bake it and I'll never have Off to in the dark.